Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De komende drie weken gaan er strengere coronamaatregelen gelden. Vanavond om 7 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Er gaan al heel veel maatregelen rond verslaggever Roel Bolsius heeft het laatste nieuws. Bevestigd is al dat er geen publiek bij sportwedstrijden meer mogen komen en dat de horeca om 10 uur dicht gaat. Over andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld hoeveel mensen er bij je thuis mogen komen, daar wordt, nog, daar wordt nog naar gekeken, daar wordt nog over gesproken. En ook zou het reizen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag alleen nog maar mogen als het echt noodzakelijk is. Definitief zijn alle maatregelen die rondgaan dus nog niet. Er wordt nog overlegd tussen het kabinet en de verschillende regio's. Maatregelen zijn wel nodig volgens de ziekenhuizen, want er komen elke twee dagen 100 coronapatiënten bij. Nu liggen er 660 coronapatiënten, waarvan 142 op de IC's. Als deze trend zich doorzet, dan zullen we in het weekend de 1000 patiëntengrens passeren. En dan tel ik daarbij even IC en kliniek bij elkaar op. En dan zullen we in het weekend daarna op ongeveer 1600 patiënten staan. En daarom zijn er dus extra maatregelen nodig om een nog grotere stijging te keren. Want nu kan de normale zorg nog net doorgaan. Bij een grotere stijging moeten ziekenhuizen zich weer hebben gaan focussen op coronazorg. Bij het RIVM werden in één dag ruim 2900 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is net ietsje minder dan gisteren. Ander nieuws dan. De familie van Nicky Verstappen gelooft niks van de verklaring die Jos B. vanochtend gaf. Het jongetje werd in de jaren negentig doodgevonden op de Heide. Het DNA van Jos B. is op zijn lichaam gevonden. Maar die zei vanochtend dat hij het jongetje vond op de hei, heeft aangeraakt om te checken of hij echt dood was. En daarna is weggefietst. Op Schiphol is een Poolse vrouw opgepakt die vliegtuigpersoneel zou hebben mishandeld. Toen ze in een vliegtuig werd aangesproken omdat ze geen mondkapje droeg... zou ze door het lint zijn gegaan. Ze zou bemanningsleden hebben geslagen, geschopt en gebeten. Het weer dan nog. Vanuit het noorden wordt het steeds droger. Op sommige plekken blijft het toch regenen tot, tot vanavond. Het is 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij Knoop het Velsen drie kilometer in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Just give the two, three, three, the me five. Your evidence, Jesus. You Take five. five. Just got, She's got, pulled. Pulled. Don't fake it when it comes, it comes to me. And my name's so she smiles. But that's cruel. But that's cruel. If you knew what you, what think, you think, think, if you knew what We're Be absolute. It's have a little bit of question of a calm, calm from my mind. They got ideas. The They're so cool. They get angry after we can then go back to school. So, big, deal. It's what rules When it comes to making money, they yes. Thank you Sometimes you won't And you ask Just out the picture Would someone please Would someone please explain The reason for this strange behavior In exploitation's name We must be working We're we'll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 Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, ik heb nooit geweten dat jij allergisch bent voor poessen. <laughs> ja, ja, dan nou, leren we nog eens wat hè, van die Albert-Jan, zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Een hele goede middag, hou de radio lekker aan, want hier is Bruno Mars. It's a beautiful The cash we can blow. Shots. Of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 just to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 Afvallers. Nou over het algemeen zijn dat wel de bekende die iedere Grand Prix als eerste de helm af kunnen zetten. In dit geval waren het op 16e Crociat, 17e Giovanazzi met de Alfa Romeo, 18e Magnussen, 19e Jael Latifi en laatste Kimi Raikkonen. Dat zijn de afvallers na Q1. Oké, okay, de Haasen zijn weer het Haasje dus. Ook met Q1. Ja, Haasje. Ik ga ja, vlak daarvoor op 14 en 15. Uh, dat moet jou toch wel een beetje tranen geven. <lacht> de beide Ferrari's. <lacht> maar e e e e even over, uh, over uh, Kimmy Raikkonen. Die moest in deze maand uh, zeggen wat hij ging doen. Uh, of hij bleef racen of dat hij iets anders ging doen. Daar is inmiddels een gesprek uh, al geweest met de, met de leiding. Maar er wordt ge met geen woord over gerept wat hij besloten heeft. Heb jij een vermoeden?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 Dat is, dat is wel waar, Willem, <laughs> inderdaad. Maar goed, er is al een beslissing genomen... alleen uh, het wordt niet, het wordt niet uh, openbaar gemaakt. Uh, ja, ik weet niet of dat al uh, openbaar gemaakt is, uh, maar... Nee, Ki nog niet. Kimmy Rijkonen, uh, ja, dat is... Nee, de beslissing uh, gemaakt is. Kimi Rijkonen is uh, ja, een razor hart en nieren. En ik denk, als uh, oh, die gevraagd wordt om nog tien jaar door te gaan... dat hij het nog doet. Ja. Hey, je mag het wel verklappen hoor, Willem. Jij weet het toch, of niet? Nee, nee, nee. Oh, dat dacht Ik denk nou... Uh,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 Van Radio. Dus hij kan weer eens uit de kast, hè? De single van uh, Insula in de Root Horde en Pressure. We zijn er 24 uur per dag met radio, maar ook met tv. Belev het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text tv op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo Dan ga je naar kanaal 40. Waar je van hier.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 Als die liegen kan. Nieuwe single, hè? De nieuwe single van Raccoon hoor je in de echte vent. CFM, Race Radio, Pit, Report, Pit Report. Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen we zitten, zitten midden in q en dan Q2 of Q3. Maar er is even weinig activiteit op dit moment uh, op het uh, circuit, althans uh, ze rijden geen rondjes op dit moment, uh, Willem, toch? Nee, dat klopt. Uh... Nee, want uh, wat is er aan de hand? Nou, we waren bezig met uh, Q2, uh, zoals het zo mooi heet. De snelste was Lewis Hamilton, dus we gingen er alweer vanuit. Nou, die gaat uh, makkelijk uh, zich doorschuiven uh, naar de uh, Q3. Ja, en met gele bandjes. Alleen de tijd werd Lewis Hamilton afgenomen omdat hij uh, tracklimits uh, overschreed. Nou ja, niks aan de hand uh, nog een minuutje of tien te gaan. Dus uh, we gaan nog een snel rondje doen. Op het moment dat uh, Hamilton bezig was met zijn snelste ronde ging Sebastian Vettel er hard af.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 Oké, okay, nou, uh, spanning nou, dus, uh, Albon. Uh, uh, Albon staat uh, op pol uh, in, in de pits, om het zo maar eens te zeggen. Oh, ik wou niet zeggen. Ja, dat is wel belangrijk <laughs> natuurlijk. Het ja, zijn tuurlijk. twee minuten en uh, ja, als het hele spul nog een keer de baan opgaat... en iedereen wil een gat creëren... zodat hij de ruimte heeft om een snelle ronde te rijden... Ja, dan klopt. kan het tricky worden om nog...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 Zover uh, deze single van uh, Wings. En Sad gaan we weer uh, het hebben, uiteraard over de kwalificatie van de Formule 1. Wat de laatste minuut in Q2 zijn inmiddels uh, gaande daar in uh, Rusland. En Willem houdt het allemaal voor ons in de gaten. Maar eerst de Bibi en Q-Bands. Starts looking hazy. I place my chin under my hands. My mind starts to work in another dimension. It's like I'm seeing in 3D. Everything has a bright. Tot zover deze disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Je de BB en Q-Band en Dreamer. CFM, Race Radio, Bit report. Nou, voor dromen was even geen tijd in Q2... want het was best aan het eind nog wel spannend, toch, Willem? Oh, ja, hij, hij, is wel, ik ik even, hij is wel een dromer. Ik zat <laughs> even uh, volgend jaar. Het was zeker spannend. Ja, uh, met name voor uh, Lewis Hamilton of hij toch nog... Uh, door zou gaan naar uh, Q3. Nou, dat is hem uiteindelijk wel uh, gelukt met een uh, tijd waarmee hij op de vierde plaats uh, recht kwam. Ja, hij schoof ah. nog even van de baan, hè? Ja, ja dat was in de ronde Outlet. Zeg maar in de Voor ja. uh, Intimi. Degene die het niet gehaald hebben in Q2, dat zijn uh, ja, de andere Ferrari van Charles uh, Leclerc, de thuisracer uh, Daniel Kie.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 Uh, Verstappen gaat op rode banden weg. En uh, vlak voor de finish uh, trapt hij op de rem. Wat is daar aan dan? Nou, ik weet niet of ik de rem trapte. Uh, hij ging in ieder geval minder hard. Uh. <laughs> ja, ja, ja. Nou, hij dat deed niet meer min... zijn best in nee, ieder geval. Nou, nou. Dat zou, ik heb het niet uh, gevolgd. Maar volgens mij reed hij in uh, Q1. Je, uh, in Q2 reden hij op uh, geel. Ja. Yeah. Zijn snelste ronde. En dat. De band waar je het snelste ronde mee rijdt, uh, daar moet je mee van start. Maar ja, het veld ligt zo dicht bij elkaar... dat je moet afwachten van, ja, kom ik wel door naar uh, Q3? Dat lijntje uh, kreeg je op een gegeven moment van, je bent safe. Dat ja. zien we wel vaak met kwalificatie. Dat is gezegd, je bent safe, je kan... Uh, langzaam aandoen, zodat je niet op die rode band hoeft te starten uh, waar je dan je snelste ronde nee, ja. mee hebt. Uh, Bottas start, start morgen ook op geel. Bottas uh, start, start ook sowieso op geel. geel uh, Oké, okay. ja. dus Bottas op geel en... Uh,